De vicepresident van de Raad van State, Jane Quillink, gaat in een tussenronde van de formatie vaststellen wat de partijen precies willen. Koningin Beatrix wil dat hij zo snel mogelijk met een advies komt over de politieke situatie. VVD-leider Rutte vindt een tussenronde noodzakelijk om een nieuwe informateur aan te wijzen. Hij gaat er nog steeds vanuit dat er een rechtse samenwerking mogelijk is tussen VVD, CDA en PVV.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 Staatssecretaris Bijleveld gaat de pensioenregeling bekijken die de Eilandsraad van Curaçao zichzelf heeft toegekend. De oude Eilandsraad van Curaçao heeft zichzelf vlak voordat hij werd vervangen na de verkiezingen nog een betere pensioenregeling toegekend. De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Bijleveld de regeling terugdraait. In een schoenenfabriek in Honduras hebben vier gewapende mannen een bloedbad aangericht. Ze liepen de fabriek in en openden het vuur op de arbeiders. Zeker 18 mensen kwamen om het leven, vijf anderen raakten gewond. De aanleiding voor de schietpartij is niet duidelijk. In de stad woedt een felle strijd tussen drugsmokkelaars en straatbendes. Bij het centraal station in Den Haag, waar een gebouw van de architect Rem Koolhaas had moeten komen, wordt tijdelijk een plein ingericht. De bouw van het kantorencomplex in de vorm van een M werd een paar weken geleden afgeblazen vanwege de economische crisis. Om toch iets moois te maken van het braakliggende terrein komen er bankjes en plantenbakken. De aankleding van het tijdelijke plein gaat een half miljoen euro kosten. Het weer. Regenachtig. Vanmiddag buien. Mogelijk met onweer. Het wordt de graad of 18. Morgen, periode met zon en geleidelijk minder buien. Dit was het NOS. Show.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 Dit is de zomer van ZFM met nu de herhaling van Vrijdagavond Live.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 No. Mm -hmm.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 Uh, doodje gaat nu op nummer 4, uh, uh, Roy. Dankjewel. Hans Dulver dus, die gaat uh, de, uh, optreden als uh, slot van dit uh, yes op het uh, Gashuisplein. Vanavond, dat was een voorproefje. Hans Dulver en de Pericles met Playing in the Yard. Mm -hmm. Doesn't seem so long at all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 The face of my love Like, me. Daydreaming. Daydreaming. Daydreaming. Just like me. Daydream gezongen door Sarah Fall. Ik zei het al eerder, de tennoorzaaktefinis Hans Dulver is morgenavond de slotact op het uh, jazzfeest. Hij heeft ook opname gemaakt met zijn dochter Candy, die ook de tennoorzaakte bespeelt. Luister naar uh, dochter en vader in het wat mystieke Indian vibes.